Dit van de Linde met het NOS-journaal. Tennisser Yannick Sinner is voor drie maanden geschorst door de dopingautoriteit. De nummer één van de wereld werd vorig jaar tot twee keer toe positief getest... op het verboden middel Klosterbol. In eerste instantie werd de Italiaan niet geschorst... door te verklaren dat het middel via een massagespray in zijn bloed was gekomen. Maar dopingautoriteit Wada ging in beroep tegen de vrijspraak... en komt nu tot een schikking met Sinner. Hij is tot 4 mei geschorst en daarna mag hij weer meedoen aan Roland Garros... dat op 19 mei begint. Hamas en Israël hebben vanochtend gijzelaars en gevangenen geruild. Hamas droeg drie Israëlische gijzelaars over aan het Rode Kruis. De drie hebben naast de Israëlische nog een tweede nationaliteit. Het gaat om een Argentijn, Amerikaan en Rus. Israël laat vandaag 369 Palestijnen gaan. De eerste bus is inmiddels aangekomen in Ramallah. Het was lang onzeker of er een ruil zou plaatsvinden. Israël en Hamas beschuldigden elkaar van het slecht behandelen van gevangenen en gijzelaars. Bij een botsing op de snelweg A18 in Gelderland is vannacht een doden gevallen. Drie anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Gaanderen in de Achterhoek. Een automobilist botste achter op een andere auto, waarna een van de voertuigen over de kop sloeg. Volgens Omroep Gelderland zaten in elke auto twee mensen. Het dodelijk slachtoffer viel in de auto die over de kop sloeg. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend. Het Amerikaanse persbureau AP is door het Witte Huis verbannen uit het kantoor van president Trump en mag niet meer meereizen met het regeringsvliegtuig. Het is een vergeldingsactie, omdat AP de naam Golf van Mexico blijft gebruiken, terwijl Trump spreekt over de Golf van Amerika. Het weer koud met temperaturen rond het vriespunt, ook is er even zon te zien. Het blijft droog en het wordt 2 tot 4 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met op veel plaatsen natte sneeuw en morgen is het ook weer 2 tot 4 graden.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 Eén voor jou en één voor mij, hier bij ZFM. Goedemorgen. Het tweede uur, het is vijf half elf. En uh, dit was uh, one for you and one for me. Wacht even, waar staat hij ook weer? Ja, Labionda. La Bionda, ja, dat was het. Ik was het even vergeten. Eén voor jou, één voor mij. Het was een tijdje geleden. Aan de telefoon hebben we Rob Langeberg. Goedemorgen, Rob. Ja, goedemorgen. En Rob is uh, ja, de, de, de, de, de benoeming van... Uh, de, de, de nieuwe uh, directeur van uh, Zandvoort Beyond. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt. Officieel ben ik directeur-bestuurder. Maar ik vind het prettiger om mezelf organisator te noemen van de site-events rondom de Formule 1 in Zandvoort. Dat nou, er is, is nogal wat over veel... te doen geweest in het verleden. Ja, het is wat. Maar eh. uh, uh, er is weer iemand. En uh, de, we zijn met een groep mensen weer volop bezig om daar vorm en invulling aan te geven. Dus ik ben blij dat het nieuws eruit is, want achter de... Uh, nou ja, ik zal maar zeggen, uh, uh, uh, achter de schermen hebben we met elkaar al, uh, al een aantal uh, zaken klaargezet. En uh, ja, nu kunnen we ook echt uh, zichtbaar, en, uh, in gesprek, uh, zichtbaar uh, naar buiten en ook met mensen in gesprek. Dus ja. dat heb ik ook heel veel gedaan al deze week. Ja, en in het persbericht staat uh, de benoeming van Langeberg is het resultaat van een zorgvuldige selectieprocedure waarbij verschillende kandidaten zich bij de gemeente Zandvoort de, uh, de, uh, hebben gemeld. Uiteindelijk bleek jij de juiste persoon om de leiding te geven... aan de volgende fase van Zandvoort Beyond en het racefestival nog twee keer. Want uh, ja, dit uh, 2025 is de laatste Grand Prix voor Zandvoort. Helaas, helaas. Het is niet nou, dat, dat, dat klopt niet helemaal, want dat is juist het bijzondere. En dat is ook meteen de oproep die ik eigenlijk doe. Het klopt, de Formule 1 is nog maar twee jaar in Zandvoort. Dus niet 2025 is het laatste jaar, maar 2026 is het laatste jaar. Oh ja, precies. Uh, uh, en dus we gaan er nog twee edities... ook nog een ongelooflijk leuk... site programma omheen maken. Mm -hmm. Maar eigenlijk... Uh, en dat is niet mijn primaire doel... maar wel volgens mij hetgene wat we met z'n allen zouden willen. Er komt dus een moment... nadat de Formule 1 er niet meer is in Zandvoort. Maar Zandvoort zal altijd het Formule 1 eh, eh, dorp... Slash gemeente van Nederland blijven... en daarom bekend zijn. En dat is volgens mij nou precies de reden... waarom we met z'n allen eens na moeten denken... hoe we op de momenten dat het niet per se heel druk is in het dorp... Hè, denk in het voorseizoen en in het naseizoen... met elkaar iets op zouden kunnen zetten en dat heeft dan wat mij betreft als titel uh, Zandvoort Race Festival... dat al die racefans toch naar Zandvoort komen... met elkaar bijvoorbeeld uh, uh, op een scherm naar een race kijken... de mogelijkheid krijgen om op het circuit activiteiten te doen... In, uh, het feest uh, beleven zoals we dat nu al jaren beleven in, uh, in, uh, in het dorp. En, en uh, dat is juist de gedachte achter de site-events. Iets creëren met elkaar waardoor we de claim kunnen leggen... wij zijn het Formule 1 dorp van Nederland... en als je daarbij wil zijn dan moet je gewoon lekker dat weekend of die week naar Zandvoort komen. En dat is volgens mij het ultieme doel waar we met z'n allen voor staan. Ja, dat, uh, jij, jij, jij hebt wel te maken gehad met het, uh, met het organisatie, uh, uh, organiseren van de, de, de Grand Prix in het verleden. Nou, eentje maar. Dat was die van Zandvoort. Uh, inderdaad, toen nog niemand wist dat we in Zandvoort bezig waren met Formule 1... heb ik samen met de collega's van Sportvibes, een van de partners uh, van de Dutch Grand Prix... Uh, zijn wij bezig geweest om dat evenement naar Nederland te halen, heb ik mij vooral uh, in het begin bezig gehouden met het vraagstuk rondom ticketing en het vraagstuk rondom mobiliteit. En daar zit wel een parallel met de opdracht die ik nu heb. Hè. Veel mensen hebben mij uh, succes gewenst, want ze zeiden het is best een uitdaging. Maar het is een beetje hetzelfde wat ik hoorde vijf jaar geleden toen iedereen zei, ja, maar 110.000 mensen naar het dorp, dat gaat nooit lukken. Nou, volgens mij kunnen we nu concluderen dat er een prachtig feest staat, dat iedereen weet waar hij aan toe is, dat iedereen er net, kan komen En mijn uitdaging, en dat is eigenlijk ook de oproep aan, uh, aan alle zandvoorters... of ze nou ondernemers zijn, of het nou maatschappelijke organisaties zijn... of het ook gewoon een individu is... laten we met elkaar de schouders eronder zetten... laten we met elkaar een prachtig site programma opzetten. Haalbaar, hè, want we weten ook allemaal dat het budget voor dit jaar in ieder geval beperkt is. En laten we altijd de gedachte hebben aan wat we nu opzetten. Dat pakken ze nooit meer van ons af en dat gaan we tot in jaren vandaag... Uh, ...doorzetten. Wat is, budget, wat is het budget? Ja, het budget dat weet iedereen. De Raad heeft 150.000 euro beschikbaar gesteld. Mm -hmm. En dat lijkt heel veel geld. Dat is ook heel veel geld. Maar als je weet wat daar allemaal aan verplichtingen aan vastzit... Denk aan het schoonmaken van het evenemententerrein. Denk aan het beveiligen van het evenemententerrein. Denk aan de voorbereidingsuren. Hè? Want dit doe je niet in je eentje. Hè? Want ik mag nu bij jullie in de uitzending zijn. Maar met mij zijn er nog drie, vier anderen die dat allemaal voor elkaar krijgen. Uh, je moet verzekerd zijn. Je moet camera's ophangen. Je moet beveiligers neerzetten. Ja, dan is die 150.000 euro snel op. Maar... Uh, gelukkig hebben we ook wat sponsoren gelukkig hebben we ook nog wat andere inkomsten en daarmee moeten we kijken hoe we dan toch nog een beetje zoals ik al zeg niet alleen het feestje kunnen organiseren maar ook nog een beetje de slingers op kunnen hangen en, uh, uh, en, en dan gewoon ook kijken kunnen we misschien nog iets extra's doen en dat is wat mij betreft dan ook weer een oproep aan, uh, aan, aan de politiek in, mm -hmm. uh, in Zandvoort om met elkaar te kijken wat we wel kunnen, nu uh, kunnen doen en juist niet alleen maar kunnen denken in uh, onmogelijkheden nee maar kan je nu al een uh, tipje van de sluier op uh, oplichten? Nou, we, we, we, dat is best lastig in deze fase, maar wat ik in ieder geval wel heel tof vind, en dat is voor mij het, het, het absolute voorbeeld van hoe samenwerking iets heel moois kunnen opleveren. Vorig jaar heeft uh, de organisatie Pluspunt, hè, onder andere mm -hmm. actief in Zandvoort Noord, een, uh, een public viewing gedaan voor een beperkte doelgroep. Of voor een beperkt aantal mensen uh, in een speciale doelgroep. Ik ben daar van de week geweest, dus super tof. We hebben ook meteen elkaar de hand geschud en gezegd wij gaan dat opnieuw doen, en misschien of we gaan dat weer doen. En misschien wel met nog iets meer mensen. Maar vervolgens hebben we eigenlijk met elkaar ook zitten praten over... maar er gebeurt van alles in Zandvoort Noord. We willen graag verbinding leggen. Zouden we juist niet in die week nog wat meer activiteiten kunnen doen? En een van de suggesties die we op tafel hebben gelegd is... ja, hoe gaaf is het als je nu bijvoorbeeld een een computerspel neerzet... een simulator neerzet... waarbij jong en oud elkaar gaan uitdagen... en dat we op één avond kijken wie de racekampioen van Zandvoort wordt. Kost niet veel tijd, kost niet veel moeite... kost niet veel geld... maar is wel een ongelooflijk leuk plezier. En dat ja. zijn wat mij betreft de pakkende voorbeelden... van hoe we dit met elkaar moeten vastgrijpen. Niet blijven hangen in het verleden. Uh, er zit een ongelooflijke mooie basis in er neergelegd. Maar laten we met elkaar net eventjes wat anders de, de nuances leggen... En nogmaals, in gedachte, over twee jaar is het klaar... en hoe kunnen we dan zorgen dat we als, als dorp, als, als gemeente... het Formule 1-dorp uh, van Nederland blijven. Ja, en uh, het Reuzenrad, is die al besteld? <laughs> er zijn gesprekken met het Reuzenrad... Uh, want het is toch wel iets unieks. Uh, uh, en ik weet dat het ook absoluut een, een, een volker heeft van verschillende mensen binnen Zandvoort. Het uh, contract is nog niet getekend, maar de gesprekken lopen zeker. Ja, en uh, mobiliteit, uh, ja, dat is, uh, uh, neem ik aan, hetzelfde als vorig jaar. Nee, dat zeer zeker niet. Kijk, de mobiliteit voor de Dutch Grand Prix... Uh, die staat buiten kijf. Hè. Dat is ook boven, de bovenliggende partij. Mm -hmm. We moeten nu eenmaal zorgen dat al die bezoekers... op een goede en verantwoorde wijze naar Zandvoort komen. Maar we weten ook dat als, die Zandvoort, als al die bezoekers er zijn... vanaf een uur of tien... dan is, uh, is er ook nog steeds wat ruimte om dingen te doen. En er zijn ook mensen in Zandvoort... die het dan leuk vinden om dat sfeertje te proeven... en die niet in de gelegenheid zijn om een kaartje te kopen... of een kaartje te kunnen krijgen... En juist voor die groep en de mensen die al verblijven of met mensen die met de fiets vanuit de omliggende uh, gemeentes toch smiddags even komen kijken. Hè, hoe vaak hoor ik niet zeggen, ja we gaan even een ijsje komen eten zodat we in de vechten nog uh, de ronkende motoren kunnen horen. Nou voor die groep zou ik het leuk vinden om overdag zeker wel wat te doen. Uh, uh, daar moeten we wel het gesprek over aangaan met elkaar hoe en wie en wat. Uh, maar ik ben ervan overtuigd met het enthousiasme... wat ik van de week allemaal heb gehoord... en, en, en de verschillende plannetjes die we met elkaar al hebben gemaakt... Uh, en de tijd die we nog hebben, ook niet onbelangrijk. Want ik lees ook heel vaak, ja we hebben niet veel tijd meer. Het is nog lange naam geen uh, 30 augustus. We hebben dus nog, uh, nog uh, nou wat is het, uh, 6,5 maand. Nog genoeg tijd om met elkaar iets moois op te zetten. En ik ben ervan over, overtuigd dat dat ons met elkaar gaat lukken. En welke artiesten denk je, denken jullie dan? aan? Artiesten? Nee, uh, artiesten dat weet ik niet. Want dan moeten we echt bij de horecaondernemers zijn. Zij zetten de feesten neer. Uh, uh, ik, verzamel die ik verzamel alle activiteiten, uh, zet het om in een vergunningaanvraag. Dat is mijn primaire taak. Mm -hmm. uh, maar ik ben in principe niet degene die uh, artiesten gaat inboeken. Dat is echt aan de hoorlijke ondernemers. Dat is jammer. Hoewel. Ja, dat weet ik niet. Uh, want... <laughs> nou ja, daar had je BIOC land... misschien uh, naar Zandvoort kunnen laten komen. Ja, maar goed, we weten ook allemaal wat, wat hij momenteel uh, kost. En uh, daar, daar is het budget niet voor. Daar heeft de Raad anders voor besloten. Maar nogmaals, uh, ik, ik, ik, ik wil met elkaar kijken welke mogelijkheden er wel zijn. We weten dat we in de Haltestraat een, een prachtig feest hebben... voor specifiek een bepaalde doelgroep. Uh, maar ook Brigitte bij het Wapen maakt er een, een, een, een mooi feest van. Daar is het over het algemeen uh, wat anders voor het publiek ander soort muziek. Nou, daar hebben we al twee pleinen en wie weet wat er nog meer voor initiatieven komen. Dus ja, artiesten, dat is te vroeg. Uh, maar dat, dat er één grote gezelligheid gaat zijn, daar ben ik weer van overtuigd. Maar Rob, is, is dit een periode van uh, zeg maar bij elkaar zitten, uh, brainstormen, kijken, uh, wat zijn de mogelijkheden, waar kunnen we naartoe, wie kunnen we uh, uh, laten komen? Is nee, dat, dus deze... Deze, fase, deze fase was vooral bedoeld voor mij om de overdracht te krijgen van de oude organisatie van Sandvoort Beyond. Die hebben dat overigens uh, ontzettend goed overgedragen. Uh, ik heb deze week de eerste gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers een aantal maatschappelijke organisaties. Het plan van aanpak ligt al klaar, want dat was een van de, de, de voorstellen waarop... Basis, ik ben, uh, ben aangenomen. Uh, met die 150.000 euro is er eigenlijk alleen maar ruimte om die paraplu-functie te pakken. Uh, alle initiatieven die er waren verwacht ik dat die ook gewoon dit jaar weer zullen, zich zullen melden. Uh, en dan gaan we samen kijken welke mogelijkheden er nog zijn om uh, die welbekende slingers nog op te hangen. Om het net nog eventjes uh, iets gaven te maken. Uh, uh, uh, maar dat zal in de komende tijd uh, moeten blijken. Uh, voor mij heb ik er één belangrijke deadline, dat is half maart. Dan moet de vergunningaanvraag er in de basis liggen. Uh, gelukkig heb ik daarna nog twee maanden de tijd om de details te maken. Uh, daar zal de prioriteit liggen. En daarna gaat het uiteraard over in productie. En parallel aan het hele verhaal loopt een stuk communicatie. Uh, ik ga de ondernemers opzoeken de komende periode. We gaan vertellen wat wel kan en niet kan, wat wel mag en niet mag. Uh, en dan, uh, dan gaan we er een mooi feest van maken. Wordt het uh, beter dan uh, de voorgaande jaren? Geen idee. Uh, ik heb uh, de afgelopen jaren, behalve dan met uitzondering van het eerste jaar... toen ik aan het werk was voor de Dutch Grand Prix... Het altijd ontzettend naar mijn zin gehad in het dorp. Ik ben in de Haltestraat geweest. Ik ben op het Gasthuisplein geweest. Ik ben langs de boulevard gelopen. Ik ben ook nog op het circuit geweest. Ik vond het overal een ongelooflijk leuk sfeertje. Zandvoorten zijn super trots op het, op het feit dat die Formule 1 in het dorp is. Uh, uh, dus het is, ik denk best lastig om dat te overtreffen. Ik denk dat als we minimaal dezelfde sfeer creëren, dat we dat we het al heel goed hebben gedaan. En nogmaals, misschien leggen we wel de basis voor nog meer, um, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Maar Rob, ben jij zelf Zandvoorter? Ja, ah, een halve Zandvoorter <laughs> tegenwoordig. <laughs> en je woont hier wel? En dat, ja, nou, ik woon hier officieel niet, uh, maar mijn vriendin komt uit Zandvoort en dat betekent dat ik uh, dat... Nou, ongeveer de helft van de tijd in Zandvoort verblijf. Ja. En, uh, dus ik voel me zeker Zandvoorter, uh, maar formeel ben ik het niet... Uh, maar ik ken alle straatjes, ik ken veel ondernemers. Uh, wij verblijven ook in de zomermaanden op, uh, op het strand, in een strandhuisje. Ik ken de DGP, ik heb op het circuit gelopen gereden. Dus <laughs> nou, ik denk wel dat ik Zandvoort goed ken, ja. Heel goed, heel goed. Nou, ik wens je enorm veel succes met, uh, met alle voorbereidingen. En uh, uiteindelijk, uh, wij spreken elkaar nog wel uh, uh, uh, gedurende... De periode dat, het, dat er wat meer duidelijkheid is... wat jullie allemaal gaan doen en wat we kunnen verwachten. Dat lijkt me een mooie afspraak. En ik kom graag terug als er meer bekend is over de programmering. Hartstikke goed. Dank je wel, Rob. Voor Fijn, het weekend. Fijn weekend. Fijn weekend. Wat was dit, uh, Cor? Ja, dit was uh, Midnight Man van Flash and the Pen. Dat zeg ik. Dat is nog nee, een dat, tijdje nee, geleden. Hè? Dat is wel een tijdje geleden, ja. Ja, ik, ik kende het uh, wel, maar niet heel erg goed. Ja, het is een nummer wat ooit wel in de top 40 heeft gestaan, maar dat stond natuurlijk niet in de top 20. Nee, precies. Nee. Maar het was wel een leuk nummer. Hey, uh, vanaf 1 februari mogen de seizoenspaviljoens weer uh, opbouwen. En uh, vanaf half februari kun je uh, lekker uh, een kopje koffie en een, uh, en een drankje do doen. Niels Priester tegenover mij. En uh, dat, uh, dat is de voorzitter, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Uh, van de Strandpachtersvereniging. Ja. Strandpachtersvereniging van Zandvoort. Ja, ja. precies. En uh, ja, het gaat hard hè. Ik loop elke morgen op het strand en ik zie het echt, elke morgen staat er weer patenten bij. Ja, nee, dat is... klopt inderdaad. Ja, dat dus merk je altijd eigenlijk wel hoor. Dat is zo aan het einde van het seizoen, dan vind je het ook wel weer leuk. Af en het is ook wel weer fijn dat, dat je mm -hmm. gaat opruimen en een beetje naar een einde toe werkt. Maar we hebben eigenlijk toch met z'n allen eigenlijk nog wel, wel meer, meer zin om, uh, om weer te gaan opbouwen. En we hadden natuurlijk eigenlijk uh, de eerste week in ieder geval echt uh, zeker een cadeautje. Dus, uh, veel zon gehad, weinig ja. regen. Ja. Wind viel ook reuze mee, dus ja, dan, dan kunnen we hard. Ja, ja maar dat, heeft, dat heeft natuurlijk alles met het weer te maken, hè? Hoe, hoe snel het gaat. Ja, heel veel. Klopt. Ja. Ja, ja, kijk, Kou uh, is vervelend, maar daar kan je nog mee werken. Met, met regen ook nog wel, maar zeker wind is een hele vervelende. Ja. Wat ik, wat ik opvallend vind, is dat er allemaal uh, er zond, uh, hele grote hopen zand liggen op het strand. Wat, wat, uh, wat is precies de bedoeling daarvan? Hoe, hoe werkt dat? Um, nou ja, omdat wij natuurlijk drie maanden van het strand weg zijn, dan uh, stuift dat zand zeg maar, uh, op de plekken waar de paviljoens komen. Mm -hmm. En uh, die worden altijd op dezelfde hoogte worden de paviljoens gebouwd. Dus dat zand dat daar te veel ligt, dat wordt, uh, dat wordt weer teruggegeven aan zee eigenlijk. En, uh, dus dat blijft zo liggen en dat wordt automatisch uh, weer. Uh... Ja, precies. Dus, uh, de firma Paap die, uh, doet over het, over het algemeen eigenlijk uh, op het uh, Zandvoortse strand alles uh, schuiven. En die maken dan zeg maar grote bulten... Eigenlijk uh, net iets voorbij de hoogste vloedlijn, waardoor uh, als het water opkomt uh, de, de, het zand weer meegenomen wordt. Ja, en uh, ja, uh, vanaf uh, wanneer is het? Uh, 15 maart geloof ik, mag je met de honden niet meer op het strand, Oeh, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd, ja. maar dat is volgens mij, dat zal goed ergens rond die koers ja. zijn, ja. Hebben jullie last van uh, mensen met honden? Mm, het scheelt een beetje per paviljoen, uh, denk ik. Het is op zich, uh, kijk net als op de, de, op de koudere dagen, dan uh, hè, het zonnetje nog niet volledig schijnt. Dan is het juist ook weer lekker voor de paviljoens dat er een hoop mensen met honden zijn. Want die, uh, na zo'n wandeling op het strand heb je vaak wel zin in een lekker bakje koffie. Of, nee, ja, ik bedoel niet echt anders, wel, als ze er al staan, maar bij het bouwen. Bij het bouwen, mensen met honden Nee omdat ik, uh, ja, ik moet mijn hond altijd vasthouden, want uh, uh, als die grote uh, trucks eraan, of die, die, die, die, die shovels eraan komen, moet je toch wel een beetje uitkijken dat, het, uh, ja, dat die honden er niet onder lopen, weet je wel. Nee, dat klopt inderdaad, zeker. Als je gewoon op het strand ook rijdt, inderdaad, dat is eigenlijk heel gek. Want een hond die rent de hele tijd dezelfde richting op. Op het moment dat je vlak, echt vlak in de buurt bent, verandert hij in één keer van richting. Precies. Dus dat is zeker wel, uh, maar dat, ja, zeker de, de, die jongens die veel op het strand rijden, zoals de firma Paap eigenlijk, want... Die zijn dat wel gewend. Die, die, die, die, uh... Wat is de reden waarom uh, heel veel uh, strandtenten een andere datum van opening hebben? Uh, ik denk dat het een beetje met verschillende factoren te maken heeft. Maar dat heeft ten eerste te maken met uh, waar je, uh, welke positie je, uh, je hebt zeg maar, op het strand. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je wat dichter bij het centrum wat meer drang hebt om open te gaan als dat je op het Naakstrand zit. He, op, de, op het zuidstrand, ja, daar, daar, daar moet je echt heen. Dus daar zijn dus ja. natuurlijk niet zo toevallige passanten. En als je een beetje dicht bij het centrum of bij de trein zit... dan, uh, dan, dan heb je al sneller aanloop. Um, dus daar heeft het mee te maken, denk ik. En het heeft ook te maken met uh, uh, wanneer Paap eigenlijk bij jou... je containers uh, kan brengen en schuiven, uh, zeg maar. Want het is echt een, een waanzinnig... Uh, uh, waanzinnig verzonnen van hoe het allemaal staat. En welke uh, container waar komt te staan. En het, is, want het, het staat allemaal, uh, een deel staat in het binnencircuit van het, van, van de, of de binnenkant van het circuit. Hè? Ja, van, van de daar uh, wordt inderdaad een groot deel opgeslagen. En een deel staat uh, denk ik ook bij, uh, uh, bij de firma Paap op het, uh, op het terrein in Noord... Klopt En volgens mij staat er ook nog een deel op de trein uh, van... Gaat het, uh, wel eens, gaat het wel eens fout? Niet dat ik weet. Nee? nee, nee. Ik, heb nog, ik heb in ieder geval persoonlijk nooit een verkeerde container gekregen. Uh, nee, want die cont uh, nee. containers zien de allemaal hetzelfde uit. Maar is ze hebben zo... wel een nummer. Ja. Ik hey, mag het hopen, ja. Maar ja, de containers zitten er precies. Ja, vooral de, de, de, de containers die ingehuurd worden om spullen echt op te slaan. Dus die niet werkelijk nodig zijn voor jouw gebouw. Die worden inderdaad externe ingehuurd. En die hebben allemaal genummerd. Ja, precies. Ja. Hey, en er zijn vijf uh, uh, uh, uh, paviljoens die, die het hele jaar open zijn. Uh, Tijnakersloot, ja. Niers, de haven van Zandvoort, Talassa en Piatti. Ja. ja. En, die, en die hebben het hele jaar genoeg klanditie om dat vol te houden. Um, nou, ik weet wel uit ervaring dat. Het dat, uh, wat ik gehoord heb van de jongens, dat, dat, dat is misschien wel voldoende. Maar het is wel hard eraan te trekken. Het lijkt heel heerlijk om zo het hele jaar uh, open te kunnen zijn. Maar ja, we weten allemaal die ene zondag, inderdaad, dat het, het mooie weer is. Dan, dan puilen er na deze trantenten uit. Ja. Nou, op die regenachtige maandag of dinsdag dan, uh, gebeurt er weinig. Hè? Gebeurt er erg weinig inderdaad. Wat we ja. vroeger hadden met het, uh, uh, het goedkope keertarief in de winter. Dat ja. was natuurlijk wel een voordeel. Dat is uh, dus op zich ook het streven van Zandvoort om naar een uh, 365 uh, dagen economie te gaan. Dus mm -hmm. het jaar rond wordt aantrekkelijker worden En ik denk dat het voor de strandpaviljoens zeker uh, fijn zal zijn. Ik heb begrepen dat uh, de paviljoens volgend jaar of het jaar daarop... Uh, een meter naar voren moeten komen. Klopt. Nou, was maar een meter. Het is meer. Het is meer ja, er is... Er is er, nou ja, het, het is zeg maar zo. Rijnland heeft uh, een onderzoek gedaan, zeg maar. En um, dit speelt eigenlijk al een beetje sinds de um, corona-tijd uh, Dat we toen, zeg maar, de pavioens hebben laten staan in de winter. Of hebben mogen laten staan in, mm -hmm. de, in de winter. de, oven, hè, de uh, En uh, daar heeft Rijnland eigenlijk voor de eerste keer weer geïntroduceerd... dat ze graag willen dat de paviljoens uh, opschuiven. Of eigenlijk nog niet eens de paviljoens opschuiven. Ze hebben eigenlijk aangegeven dat de duinvoet op verschillende plekken breder moet. En dat houdt eigenlijk in dat de pavioens uh, naar, uh, naar voren moeten. In mm -hmm. mijn mening zouden ze ook nog steeds omhoog kunnen... want dan kan je ook nog steeds de duimvroed uh, uh, verbreden. En uh, ja, dat zit eigenlijk allemaal nog in een, uh, in een, in een fase... waar we in, in allerlei onderhandelingen zitten... en, en, en uh, waar, waar, de, waar de noodzaak vandaan komt. En uh, we hebben nu de conclusie gehoord... Inderdaad, dat er een aantal wel tot wel 10 meter naar voren uh, zouden moeten... Alleen, um, ja, dat is de conclusie. En het hele onderzoek willen we eigenlijk nog wel eens goed inzien. Want wat ik zei bijvoorbeeld omhoog. Voor standpachten voelt het nog steeds heel gek. Om als ze zeggen die zee, die zeespiegel is aan het stijgen. En uh, daarvoor moeten we het achterland gaan beschermen. Maar dat je ons dan richting het gevaar duwt eigenlijk. Ja ja. ja. Um, wat er ook wel is, is het, er spelen allerlei factoren. Je hebt ook met rijkswaterstaat te maken, met de provincie en dergelijke. Want je, het, het paviljoen kan naar voren. Dat houdt eigenlijk in of... Dat paviljoen moet een heel stuk kleiner worden. Die 10 meter mm -hmm. kleiner. Nou ja, daar zit natuurlijk geen pachter op te wachten. Nee. Kan ook bijna niet. Want we weten dat het de, de, de dagtoerisme, toerisme... Tenminste, het toerisme naar de Nederlandse kust... Dat is al de afgelopen jaren al aanzienlijk toegenomen. En de verwachtingen zijn dat dat nog veel erg gaat toenemen. Of erg. Ja, eigenlijk, mm -hmm. eigenlijk wel fijn. Um, maar dan krijg je dus druk ook op het strand daarvoor. Dat wordt, dat wordt drukker. Daar rijden hulpdiensten, daar rijden reddingsbrigaden, daar rijden venters. Daar, en als je die paviljoens allemaal naar voren dan gaat dat in het, komen, het gedrang komen. Dan, ja, dan blijft ja. daar simpelweg te weinig ruimte op. En de oplossing daarvoor zou zijn bijvoorbeeld Sans de Dus dat eruit vanuit Rijkswaterstaat. En wat is dat? Sans de had eigenlijk in dat ze voorbij de vijfde bank in zee het zand tenminste Zo doen ze tegenwoordig. Met een grote boot zuigen ze zand op. En dat doen ze dichter onder de kust. spuiten dat we het onder water eigenlijk terug, waardoor dat weer aanspoelt. Mm -hmm. En dan betekent het eigenlijk dat je gewoon het hele strand ophoogt... waardoor je het verbreedt. Maar ik heb wel het idee dat het strand al breder is dan vroeger. Klopt dat? Als <laughs> je Rijnland mag geloven niet, want waarom moeten we de duinvoet verbreden... omdat het water uh, okay. aan het stijgen is. Um, ik vind het zelf moeilijk in te schatten. Ik zit best wel lang al op strand, sinds 2001 met mango's... en daarvoor ook een tijdje nog bij, uh, bij Ries, wat nu bekend is als Burney's uh, gewerkt. Mm -hmm. Daarvoor zelfs nog in Zeeland. Naar nou, mijn idee is het ook niet zo veranderlijk. Zeg maar. nee. Het verschilt bijna per jaar. Het ene jaar zie je de kilometerpaal voor de deur, zeg maar, zie, daar kan je bijna opstappen. Ja. En het andere jaar uh, moet je erin klimmen. Nou weet ik ook wel dat ze, ze soms omhoog trekken als het, als het meer wordt. Maar ik zie er ook niet veel aan, uh, aan nee. veranderen. Nee. Mogen strandtenten zelf bepalen of ze het hele jaar blijven staan? Nee. nee? nee Waarom is... de ene wel en de ander niet? Um, ja, ja je, dat is een lastige. <laughs> maar dat is zeg maar zo, dat je, je, je moet het sowieso aanvragen. Dus je moet, die, die wens uh, moet, je, moet je ten eerste hebben. En dan waren er vroeger allerlei regels. Dus dan moest een paviljoen, ik geloof dat TH ja, Take 5 is eigenlijk de eerste volgens mij zelfs in Nederland geweest mm -hmm. die uh, jaar rond uh, is gaan staan. En dan hadden ze toen besloten van oké, okay, de oppervlakte van de kavel en dat, uh, dat maal twee moet een minimale afstand zijn tot het volgende eventuele jaar rond uh, paviljoen. Je moest dan ook een stuk meer naar voren. Want de wind moest erachter uh, kunnen doen. Nou, ondertussen staan paviljoens, een aantal paviljoens al wat langer. Hebben ze veel meer metingen kunnen doen. Dan blijken die regels niet allemaal per se meer nodig. Kun je bijvoorbeeld zien aan uh, de Republiek en uh, Rappenoei. Die tegen elkaar uh, gewoon jaar rond mogen gaan staan. In Bloemendaal. Uh, ja, Rappenoei is net nog Zandvoort. Hè? Okay. Dat heette vroeger de grens. Dus dat is, -Nui is nog Zandvoort. En de Republiek is naar Bloemendaal. Dus, uh, maar die zitten dan tegen elkaar aan. Dus dat, de, de, de, dat is wel aan het veranderen. Oké. Okay. Ja. Hey, Happy Fish wordt hier opgebouwd, uh, zagen we. Ja. En uh, waar komt zo'n tent vandaan? Wordt die nieuw gemaakt? Of, uh... Nou, weet ik niet. Direct helemaal de ins en outs. Maar zover, zover ik weet is dat ook een, uh, een Meerkerk tent. Dat is zeg maar, ja, eigenlijk een merknaampje. Maar de, mm -hmm. zoals vroeger hadden we Timmer, Timmer en Meerkerk. Dat zijn eigenlijk... Een um, beetje ongebouwde bouwketen. Zo zijn ze volgens mij ooit begonnen. Dus okay. op de bouw, zeg maar een tijdelijke keten, die werd dan hè, op deze manier in elkaar gezet. Een echte paaltje paaltjesysteem. Mm -hmm. En uh, dat wordt inderdaad nieuw gebouwd. Ja, bijvoorbeeld als ik even naar Mangos kijk, want dat, dat, hè, daar ben ik zelf dan uh, eigenaar van, weet ik dat we het samengesteld is gewoon dus tweedehands en nieuw samengesteld. En dan. Uh... En jullie gaan vandaag open. Ja. Zo. Dat is hard werken. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik vind het knap hoor. Ja, het is echt, ik loop elke dag op het strand. En uh, elke morgen. Dus uh, ja, dan kan je heel goed uh, zien hoe het, hoe het werk uh, verder gaat. En ja, uh, het is een heel mooi, mooi proces om te zien. Ja, wel ja, een kleine display moet je erbij we, we gaan vandaag zeker open. En ook de keuken en de bar en zo is, is allemaal draait. Het is alleen wel, dat betekent niet dat we al helemaal klaar zijn. We, hebben, nee. we zijn zover dat we open kunnen. Maar de feestruimtes bijvoorbeeld, die moeten nog gebouwd worden. Ja, ja, ja dus we, we hebben nog wel even werk, dus maar ik heb, ik we kunnen heb, al wel gezellig de mensen ontvangen. En die kunnen inderdaad onder het genot van een biertje of een kopje koffie of een lekker cocktailtje ja, kijken precies. hoe we aan het voegen zijn. Dus wij hebben een, een enorm van jouw tijd uh, gebruik gemaakt. <laughs> ja, wat top. jij eigenlijk wat anders moet doen. Eigenlijk wel een klein beetje. Wel. Ja, een klein beetje wel. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor, uh, voor de uitleg. En, en uh, ja, de uh, houden toch uh, uh, heel veel van de strand en de strandtenten. En daarom is het zo interessant om te horen hoe het allemaal, uh, allemaal rijlt en zeilt. Oké, okay, dank jullie wel. Zeer bedankt. En we gaan even nog een stukje muziek draaien. What is love? Prachtige muziek uitgezocht door Kort uh, Draaier hier bij ZFM. en uh, Het is bijna kwart voor twaalf. Uh, de laatste gast zit tegenover mij, Sven Drommel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. En Sven is uh, fractievoorzitter van de VVD. Uh, ja, er is nog wel wat aan de hand. Want uh, ruim honderd uh, ondernemers in het centrum van Zandvoort... hebben hun handtekening gezet onder een petitie... tegen de huidige plannen van het Badhuisplein... En uh, dat is een heel bijzonder uh, gegeven, heb ik begrepen. Nou, in die zin is het een uh, bijzonder gegeven... omdat het om, gaat om een hele prominente locatie in ja. Zandvoort. Midden op het uh, Badhuisplein. Eigenlijk uh, ja, in de as, in, de, in het verlengde... tussen het uh, dorp, het winkelcentrum en het strand. En ja, als Zandvoort het ergens van moet hebben... dan is het natuurlijk wel het strand en ook uh, het winkelcentrum. Dus als daar iets uh, gaat gebeuren... Ja, dan uh, verdient dat natuurlijk de nodige aandacht. Dus in die zin uh, is dat naar mijn mening en onze mening ook uh, volkomen terecht. Ja, want de visie uh, um, uh, is, een, is een, uh, um, een, een visie neergezet. En van, uh, als die visie er eenmaal is, wordt daar een plan van gemaakt. Zeg ik het goed? En ja, dan, dat, en dat dan wordt... Uh, wordt het daarna wordt er, wordt het uitgevoerd. Heel, heel simpel gezegd. Ja, dingen zijn altijd heel makkelijk in woorden te vatten... maar de praktijk is vaak weerbarstig. En dat is ook zeker voor ja, plannen van dit formaat. Mm -hmm. uh, want het klopt dat in 2021 is een visie vastgesteld... op basis van eigenlijk de informatie en de kennis die er toen was. En het idee was dat er een hotel ontwikkeld zou worden... en die had een beetje de vorm van een taarpunt... en die zou helemaal uh, ja, het gebied bestrijken... ongeveer van de burgemeester Engelbertstraat tot en met ongeveer de boulevard. Dus best mm -hmm. wel een uh, enorm stuk. Alleen, um, ja, dat zou wel betekenen... dat er deels ook gebouwd moet worden... boven het uh, casino. Want, nee, ja, boven de parkeergarage, moet ik goed zeggen... van het uh, casino. Want die ja. zit ook nog onder het Badijsplein. Mm -hmm. um, en het zou ook betekenen dat er een stuk grond... Ja, uitgereild of aangekocht moest worden... vanuit het casino. Ja, en een aantal jaar verder is gebleken... dat dat gewoon uh, lastig bleek om te werkstelligen. Ja, zo niet, uh, niet mogelijk op dat moment... Uh, want voor ja, het uh, aankopen van de grond heb je een verkopende partij en een kopende partij nodig. Ja. En dan moet het er wel over eens uh, worden. Mm -hmm. ja, en dat was kennelijk niet uh, gelukt. Dus men heeft toen uh, gekeken hoe kunnen we zo goed mogelijk nog uh, binnen de visie een plan neerzetten ja, wat wel mogelijk is. En dat heeft eigenlijk geleid tot een uh, aanpassing van, uh, van de visie. En dat is inmiddels uh, verder uitgewerkt tot een uh, stedenbouwkundig plan... En daar gaan we het eind van de maand over hebben in de Raad. Of wij ons kunnen vinden in dat plan. En vindt de VVD het plan een goede vertaling van de visie? Ja, wat voor de VVD vooral uh, heel erg belangrijk is, is dat um, ja, dat hotel, dat er ook echt daadwerkelijk een hotel uh, moet komen kwalitatief uh, hoogwaardig. Wat uh, ja, meerwaarde moet hebben voor, uh, voor Zandvoort. Zeg maar vijf sterren hotel, hè? vijf vijfster hotel, dat klinkt heel mooi. Maar als het een heel mooi uh, vierster hotel is, daar tekenen wij ook voor. Mm -hmm. uh, want we zien ook vooral heel erg de meerwaarde in van uh, ja, Zandvoort... ja, rond aantrekkelijk uh, maken. Je hoorde de vorige spreker Niels uh, er ook al over. Ja, en hoe kun je dat doen? Nou, als je bijvoorbeeld een heel mooi hotel hebt... en wellicht doe je daar ook wat uh, zaaltjes voor de zakelijke markt in... ja, dan kun je juist, zou ik zeggen, ook in de maanden uh, januari en februari... Uh, mensen ook door de week naar Zandvoort halen. Zodat wellicht die strandtenten uh, waar Niels het net over had... die bijvoorbeeld op de, op de maandag en de dinsdag het niet druk hebben... Ja, daar, hoe mooi is het als je juist die zakelijke markt kan verleiden... om daar uh, naartoe te komen. Dus wat dat betreft is, uh, zien wij zeker de meerwaarde uh, in het plan. We hebben natuurlijk ook uh, de geluiden gehoord. Um, ja, de, de bedenkingen uh, en eigenlijk de aandachtspunten als het bijvoorbeeld gaat om, uh, om de zichtlijnen... Uh, maar bijvoorbeeld ook om de wind en de zon. Ja, en we hebben daar ook uh, onze eigen ja, twijfels bij gehad... en heel veel vragen gesteld, ook met ongelooflijk veel mensen uh, gesproken. Ja, en uiteindelijk blijkt ook bijvoorbeeld voor de, de windstudies die zijn gedaan... en uh, de zonstudies dat het gunstiger is ten opzichte van de oude visie. Dus dat is wat ons betreft alleen maar uh, mooi meegenomen. Um, ja, dus in die zin al met al... Um, ja, vinden wij het een goede vertaling uh, van de ja, visie. Uh, zeker ook gezien de realiteit waarmee men ook wordt uh, geconfronteerd... dat bepaalde zaken gewoon niet mogelijk, mogelijk uh, bleken. Ja, en je wilt toch verder als, uh, als Zandvoort. Want, dat plan, ja. uh, want dat, het plein ja, dat ligt er al heel lang uh, ja, niet heel uh, grandioos <lacht> bij. Nee. Dus er mag zeker wat uh, gebeuren wat ons betreft. Ja, de zichtlijn, is, is, is die belangrijk voor de VVD? Nou, wat vooral heel erg belangrijk voor ons is... is dat we wel die verbinding blijft houden tussen de boulevard uh, en het dorp, de Kerkstraat. Dat men vanuit de boulevard ook het dorp weet te vinden. Mm -hmm. En een van die dingen waarmee je dat zou kunnen doen, uh, dat is de zichtlijn. Nou, er werd natuurlijk ook veel over gesproken van... Uh, vanuit de Kerkstraat moet je de zee kunnen zien. Nou, hebben wij heel vaak al door de Kerkstraat gelopen. En de zee kun je helaas niet zien vanuit de Kerkstraat... Nee. Alleen als je uh, boven staat? Alleen als je boven... Ja, en dan, en dan zie je ook alleen nog maar de lucht. Maar we begrijpen wel in ieder geval dat die doorgang en die verbinding heel belangrijk is. En afgelopen vrijdag is er ook een uh, informatiebijeenkomst Precies. geweest. Ook uh, voor ondernemers om nog uh, ja, de plannen nader toe te lichten. En daarin is ook een uh, impressie getoond van het beeld vanuit uh, de Kerkstraat. En hoe het zicht dan uh, zou zijn en hoe je dat uh, hotel dan ook uh, ziet dat er gaat komen um, en ik was uh, in die zin positief verrast dat er uh, ja de, de, de er is misschien voor uh, 40 50 procent zie je wel ook dat hotel maar ook voor uh, de andere helft is juist dat zicht naar die lucht nog uh, uh, ja dat is er nog ja, vroeger stond er natuurlijk bouwers uh, uh, hotel en, en uh, uh, zag je helemaal niks Nee, ik heb dat zelf niet, uh, niet, niet meegemaakt. In ieder geval niet uh, bewust. Ik weet niet wanneer het is, is, is, uh, afgebroken. Ja, is Maar 80 jaar. ik loop sinds uh, 1994 rond uh, <laughs> ja. hier in het dorp. Nou, ik heb, ik heb nog wel wat <laughs> oude foto's. Maar er was altijd een doorgang hoor naar, naar de zee. Ja, het was wel een doorgang. En, maar je, ja. je, je, wat, je keek wel tegen een pand aan. Ja, er, er stond er wel horizontaal stond daar, uh, stond daar een gebouw. Dat klopt. En als het nou een heel mooi gebouw is. Of in ieder geval een gebouw wat er interessant mm -hmm. uh, uitziet. Of waar ook veel. Uh, te beleven is, ja, dan is het al uh, minder erg. Maar daar kan ik in ieder geval niet uh, over oordelen. Alleen wel um, over die nieuwe plannen... zoals die in ieder geval al, uh, zoals die er liggen... en waar wij uiteindelijk een besluit uh, over moeten nemen. En daar is ook uh, um, ja, gedrag zeg dat maar, op de begaande grond... en eigenlijk ook uh, de tweede verdieping... dat daar een heel groot um, ja, soort van atrium, open uh, ruimte komt als lobby... die juist ook heel toegankelijk is voor, uh, voor als je bijvoorbeeld een kop koffie uh, uh, wil drinken of iets dergelijks, waardoor je het eigenlijk uh, ja, geen obstructie maakt... of een hele grote muur, maar juist mm -hmm. een, uh, ja, dat het een uh, open uitstraling behoudt. Ik ja. denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. Hey, die bijeenkomst van afgelopen wanneer was het? Vrijdag? Uh, nee, uh, maandag. Ja, het was uh, vrijdag, afgelopen vrijdag, dus gisteren was er een bijeenkomst... van half negen ja, ja uh, was gisteren, uur in, ja, ja, precies. Uh, in uh, Zalper, Maar er waren vrij weinig uh, uh, uh, ondernemers bij van de Kerkstraat, heb ik begrepen. Ja, er zijn natuurlijk uh, 110 uh, handtekeningen gezet. Ja. Um, ik was er helaas gisteren niet bij, maar uh, mederaadsleden... en ook medefractieleden van uh, de VVD waren wel aanwezig... En die gaven ook aan dat uh, er zeker uh, interesse was. Maar niet dermate veel dat er ook honderdtiende mensen aanwezig waren. Um, maar ja, je moet natuurlijk altijd uh, de afweging maken. Het is toch ook half ne negen op de vrijdag. Ja, wellicht uh, zijn er ook genoeg dingen te doen in hun eigen winkel en zaak. Dus in die zin begrijpen we dat uh, volkomen. Maar over het algemeen zijn uh, degenen die ja, het meest geïnteresseerd zijn, die komen wel. En die hebben in ieder geval de mogelijkheid gehad om zich uh, ja, nader la te laten inlichten over de plannen. Maar ze waren wel positief, heb ik voornamelijk. Ja, dat, uh, dat heb ik ook uh, gehoord. Dat de uh, afdronk dat die zeker positief was. Uh, maar dat heeft denk ik ook mee te maken... dat ja, de plannen goed zijn toegelicht. Um, want ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ook mijn uh, twijfels had... toen die visie uh, werd aangepast. Ja, hoe zit het uh, met de zondewind, zoals ik al noemde... en hoe zorgen we ervoor dat er ook echt daadwerkelijk een uh, hotel komt? Er zijn eigenlijk ongelooflijk uh, veel vragen... En ook al helemaal van ja hoe komt het eruit te zien. Dat weten we eigenlijk uh, nog, nog steeds niet. Omdat de, ja, in deze fase zijn er wel allemaal impressies gemaakt van uh, volumes. En ook uh, ja, kenmerken die zo'n gebouw moet hebben. Maar hoe de architect dat uiteindelijk daadwerkelijk uitwerkt. Ja, dat is een stap voor de volgende fase. Maar in ieder geval al die uh, ja, informatie die er nu ook al is. En ook al het beeldmateriaal. Dat heeft eigenlijk al heel veel uh, duidelijker gemaakt bij uh, ja, alle aanwezigen en ondernemers mm -hmm. daar bij die bijeenkomst. En wat dat volgens mij vooral zegt... en dat is denk ik ook een beetje het grootste leerpunt dan... Uh, voor iedereen die bij die ontwikkelingen betrokken is... is neem iedereen nou op tijd mee. Informeer men. Ga naar mensen toe. Praat met mensen en drink die kop uh, koffie. ja Je hebt, je hebt uh, wethouder De Kloet gevraagd... om de zorgen van de VVW, VVD weg te nemen. Is dat uh, voldoende gebeurd? Ja, dat is wat ons betreft uh, zeker voldoende gebeurd. Um, en... We hebben natuurlijk als commissie en als raad, zijnde gevraagd aan, uh, aan de portefeuillehouder. Ja, dus ga nou dat gesprek uh, voeren. Neem nou die onduidelijkheid weg. Want er, ja, er, werd, er werden heel veel verhalen en onduidelijkheden. Ja, die zwong een beetje rond uh, in het dorp van horen zeggen. En als er iets is waar men niet uh, iets aan heeft, dan zijn dat uh, ja, verhalen. Want je kent zelf wel uh, dat experimentje van, van vertel ze een verhaaltje rond in de kring. Ja, en Precies. uiteindelijk. Ja, dan krijg, ja, krijg je een heel ander verhaal. Dus ja. houd vooral uh, ja, bij de feiten. Want uiteindelijk moeten we daar ook een besluit ja. over nemen. En ja, de plannen zoals die er liggen... die worden nader uitgewerkt. En dan is het wel goed om te weten... welke informatie en plannen er nu liggen. Ja, heb jij uh, uh, begrip voor de weerstand die het, uh, die het oplevert? Ja, uiteraard. Ik kan me dat heel goed uh, inleven. Want... Uh, het is, wat ik al zei, een hele prominente en beeldbepalende locatie. Mm -hmm. uh, en dat moet gewoon goed gebeuren. En een uh, commissielid zei dat ook al heel mooi. Ja, perfect is soms ook een beetje de vijand van goed. En uh, zoals het plan er nu ligt, is wat ons betreft uh, goed. Dus de VVD zou ik zeggen, uh, vooral doorpakken en actie. Um, ja, perfect. Um, ja, uiteindelijk streven daar natuurlijk... Uh, wel naar, maar zoals het er nu ligt, daar kunnen we denk ik alleen maar enthousiast van worden. En ik denk dat het een hele ja, waardevolle aanvulling is voor Zandvoort. En ook kansen biedt voor, voor dat jaar rond aantrekkelijker maken van ja. ons dorp. Want als het voor op, op 25 februari niet wordt aangenomen, dan zal het wel heel veel vertraging opleveren. Ja, dat is altijd een beetje speculeren van als dan. Uh, maar wat je dan wel krijgt, is dan iemand die. En iemand, dan noem ik dan eventjes de partij die. Uh, ja dit nu trekt, de projectontwikkelaar... Mm -hmm. die heeft er al best heel veel uh, tijd en moeite in uh, gestopt. Als je ziet welke plannen er liggen... en ook welke schetsen en er allemaal al zijn gemaakt... Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat hij dan wel uh, te maken krijgt... met een grote ja, teleurstelling. En die partij zal dan op basis daarvan... Uh, ja, weer opnieuw moeten beginnen. Weer opnieuw moeten ja. beginnen. ja de ja. vraag is, van, heeft iemand uh, daar dan zin in... Ja, daar kan ik niet over, uh, over oordelen. Nee, na 35 jaar is het natuurlijk wel eens een keer tijd dat er wat gebeurt met het Badhuisplein. Wij kijken er in ieder geval rijkhalsend uh, naar uit. En zeker na, na 35 jaar mag daar ook echt wel uh, iets gebeuren. Maar niet zomaar iets. Maar ook iets wat ook echt voor de lange termijn iets toevoegt uh, aan Zandvoort. Ja, maar heeft het uh, vertrek van het uh, Holland Casino veel invloed op, uh, op dit hele verhaal? Ja, dat maakt het in ieder geval in die zin uh, lastig omdat daardoor de situatie verandert. Mm -hmm. um, ja, dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat je het plan veel groter maakt. Um, ik, er zijn ook geluiden, uh, geluiden dat bijvoorbeeld een projectontwikkelaar uh, dat zou moeten kopen en een veel groter hotel neer moet zetten. Uh, maar dat vind ik wel heel erg lastig. Want zo'n projectontwikkelaar die maakt ook zijn eigen plan, zijn eigen business case. En je gaat dan nu aan een partij vragen... die al heel ver gevorderd is met zijn plannen. Ja, maak dat toch maar eventjes veel groter. En begin maar weer helemaal uh, vanaf, uh, vanaf uh, nul. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog te maken met het feit... dat het Holland Casino uh, de tent wel zou moeten willen verkopen. Want wellicht willen ze het gaan verhuren. Ja, er zijn zoveel opties ja. die nog open liggen. En aan de andere kant biedt het ook wel heel veel kansen. Want als we het straks als gemeente Zandvoort uh, kunnen kopen... Ja, dan heb je wellicht ook veel meer mogelijkheden... om daar extra uh, parkeergelegenheid ondergronds aan toe te voegen. Of daar ook uh, woningbouw te realiseren. Of wellicht een iets grotere congresgelegenheid... om die zakelijke markten nog beter te bedienen. Um, want dat is op zich ook het, uh, het positieve. We hebben als Zandvoort ook een uh, fonds... waar we in onze parkeergelden in storten. Mobiliteit of parkeerfonds. Mm -hmm. En ik zou juist ook wel de kans uh, zien en ook de andere raadsleden willen oproepen. Ja, misschien is dat ook wel een heel goed idee om die pot straks uh, te gaan benutten... om die extra grote parkeergarage juist op die locatie te realiseren. Heeft een, uh, een, raads-, een commissielid van het CDA ook een plan destijds voor ingediend, Peter Bluis. En wellicht is straks ook wel de tijd om dat uh, plan of die kans uh, te verzilveren. Maar het URU is eigenlijk 25 februari hè? Dan, dan wordt het besloten. En, en ik begrijp dat uh, uh, wanneer de PVV meedoet, er een meerderheid ontstaat. Klopt dat? Nou, ja, dat is ook een beetje in de glazen bol kijken. Want in principe hebben we natuurlijk nou, de helft plus één nodig voor een meerderheid. Mm -hmm. um, en daar is iedereen van, uh, van uh, de raadsleden die voorstemt, is daarvoor nodig. Maar ik heb in ieder geval in die zin het volste vertrouwen in dat, uh, dat dit plan wordt aangenomen, omdat dit. Uiteindelijk ook, je merkte het net al terecht op... ook na die informatiebijeenkomst ook po zeer, po nou ja, zeer positief, in ieder geval positief werd ontvangen... door de ondernemers die aanwezig waren. Um, en iedereen ziet wel in dat dit een waardevolle toevoeging is uh, voor Zandvoort. Daarom ja. twijfel ik er ook niet aan dat dit plan wordt uh, aangenomen. Nog 30 seconden. Nog 30 seconden! Ben? zijn nog 30 seconden. Ja, dan ga ik even mooi van de tijd gebruik maken. Ja, doe je Want, best. Want uh, de VVD die zoekt altijd nog naar uh, ja, enthousiaste mensen... die ook uh, de handen uit de mouwen uh, willen steken... en niet alleen uh, aan de zijlijn willen staan. Dus ik zou zeggen, neem vooral ook uh, contact op uh, met mij... en wellicht uh, zien we jullie binnenkort in de fractie. En een fijne dag verder. En een hele fijne dag verder. <laughs> Oké, okay. komt ie aan. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.